6 uur. Het NOS-journaal. Na net wel. RTL zendt medisch programma uit ondanks ophef. Ronald Plasterk wil Job Cohen opvolgen. En president Karzai wil proces tegen Koranverbranders. RTL zette uit uitzending van de nieuw Medisch Reality-programma door. Dit ondanks de ophef die ontstond nadat bekend was geworden... dat patiënten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam... voor het programma zonder toestemming waren gefilmd. De VU en productiemaatschappij iWorks gaan alle patiënten opnieuw vragen... of de filmopnames mogen worden gebruikt. Er is een meldpunt geopend waar patiënten die in de opnameperiode... op de spoedeisende hulp zijn geweest naartoe kunnen bellen. Als de patiënt geen toestemming geeft, worden de opnames vernietigd, zegt de RTL. Een man die met zijn dochter zonder toestemming in het vuurziekenhuis is gefilmd... start een klachtenprocedure tegen het ziekenhuis. Ook PvdA-kamerlid Ronald Plasterk heeft zich kandidaat gesteld... voor het partijleiderschap van de PvdA als opvolger van Job Cohen. Hij is de derde na zijn collega-kamerleden Samson en Van Dam. Plasterk, die 54 is, noemde de andere twee prima kandidaten... maar die hebben niet, zoals hij, 25 jaar ervaring met het leidinggeven... aan eigenzinnige individuen, zei hij. Plasterk benadrukte dat hij een bewonderaar is van oud-PVDA-leider Den Uyl en van dienstmotto Eerlijk Delen. PVDA-Kamerleden hebben tot dinsdag om zich kandidaat te stellen voor de opvolging van Job Cohen. Daarna mogen de leden zich uitspreken en de fractie neemt hun keus dan over. Koningin Beatrix blijft langer in leg... vanwege de gezondheidssituatie van prins Friso. Ze komt komend weekend wel even kort terug naar Nederland... maar gaat daarna meteen weer naar Oostenrijk. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun kinderen... blijven nog een hele week in leg, maar dat lag al in de planning. Over de gezondheid van prins Friso zijn vandaag... geen nieuwe mededelingen gedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. Minister Schippers van Volksgezondheid... overlegt met de geestelijke gezondheidssector... over de eigen bijdrage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 Zo'n 600 schoonmakers hebben vandaag geprotesteerd... voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Almelo. Een deel van hen hield het gebouw korte tijd bezet... tot de politie daar een eind aan maakte. De FNV en de schoonmakers blijven bij hun eis van 9 meer loon. Het eindbod van de werkgevers is 5 Schoonmakers voeren al 52 dagen actie voor een betere CAO... en voor meer respect. 40 topstukken van het Singermuseum in Laren... hebben in Duitsland rookschade opgelopen... De werken waren uitgeleend aan een museum op het Waddeneiland Feur... en daar ontstond vannacht brand door kortsluiting. De directeur van Singer verwacht dat de schade helemaal hersteld kan worden. De medewerkers van het museum gaan morgen met een expert naar Duitsland... om de schade op te nemen. De Afghaanse president Karzai wil dat de NAVO een rechtszaak begint... tegen de daders van de Koranverbrandingen. Zijn woordvoerder zegt dat de NAVO heeft ingestemd met een proces... maar dat is nog niet bevestigd. Volgens de Amerikanen zijn de Korans per ongeluk verbrand. President Obama heeft een excuusbrief gestuurd. Bij protesten tegen het incident zijn al 15 doden gevallen. In Moskou heeft premier Poetin zich aangesloten bij de grote demonstratie die al de hele dag aan de gang is om zijn kandidatuur bij de presidentsverkiezingen te ondersteunen. Er zijn volgens de politie 130.000 betogers op de been. Bij het voetbalstadion Luzniki sloot Poetin zich bij hen aan. Hij is goed als zeker van de winst bij de verkiezingen op 4 maart. Er is de laatste maanden ook vaak en massaal tegen Poetin gedemonstreerd, maar in de peilingen gaat hij ruim aan kop. In Londen heeft premier Cameron een conferentie... over de toekomst van Somalië geopend. Tientallen wereldleiders en ministers, onder wie Uri Rosenthal... praten over het verbeteren van de situatie in Somalië. Het land wordt al jarenlang geteisterd door anarchie, burgeroorlog... hongersnood en de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Al-Shabaab verzet zich sinds 2007... tegen de internationaal erkende Somalische regering. Volgens de terreurgroep is de conferentie in Londen... een nieuwe poging om Somalië te koloniseren... De Konijnenlaan in Wassenaar is de enige grote straat in Nederland... waar alle huizen meer dan een miljoen euro waard zijn. Gemiddeld 2 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek door taxateur Calcasa. De buurt met de duurste woningen is te vinden in de gemeente Huizen. Daar is in de Flevo-buurt een woning gemiddeld 1,4 miljoen euro waard. Ook de miljoenenhuizen ontsnappen niet aan de trend van dalende huizenprijzen... tot soms wel 8 procent... Maar er staat tegenover dat de waarde van zulke riantenhuizen de afgelopen 10 jaar steeg met gemiddeld 36 procent. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking met hier en daar een spatje motregen. Het is met een graad of 12, zacht voor de tijd van het jaar. In het weekend is het droog met geregeld zon en dan is het zo'n 9 graden. ANWB verkeersinformatie. Files op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Rijssen. 7 kilometer. Er is nog altijd een reparatie gaande aan de rechte rijstrook. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer wat niet wil aansluiten richting Duitsland kan beter vanaf knopend Hoevelaken omrijden. Over de A28 en de A37. Een ongeluk op de A2 Eindhoven-Maastricht. 7 kilometer tussen Echt en Urmond. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 Hoofdvliet Vlaardingen. 5 kilometer verknoppend ketelplein. Ook dat was een ongeluk.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. 7 over 6, goedenavond. Zijn naam werd al snel genoemd toen maandag Job Cohen aftrad. En vandaag maakte hij zijn kandidatuur voor het PvdA-fractievoorzitterschap bekend. Ronald Plasterk. Goedenavond, meneer Plasterk. Goedenavond. Hoe ging het, uw, uh, uw eerste persconferentie als kandidaat? Ik was een beetje gespannen, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar dat, dat is ook normaal, denk ik. Dat hoort er ook bij. Ja, waar kwam die, die spanning vandaan dan? Nou ja, het is natuurlijk niet niks. Het is nu, wat is het, donderdag. Ik ben maandagochtend opgestaan uh, zonder te weten dat, dat je op Cohen die dag zou vertrekken. Um, dat is eigenlijk nog maar een paar dagen terug. Ik ben namelijk nog bekomen van de schrik. Um, maar goed, er is een procedure in gang gezet. En dan moet je heel snel bij jezelf te raden of je, of je vindt dat je dat moet doen. En wil doen. En zorgt dat ook voor enige emotie bij uw aankondiging? Uh, ja, ik geloof het wel. Ja, ja. Het is ook, ik, ik ben al wel heel lang lid van de Partij van de Arbeid. Ooit, ooit in de tijd van Job Den Haal, waar ik ongelooflijk tegen opkeek... Ben ik, ben ik als jonge student lid geworden. En ja, je kandideert je dan nu voor die functie van partijleider van de PvdA. Ja, en toen u over Den L begon een uur geleden, toen dacht ik, ja, dat doet eigenlijk wel iedereen. Hè? Het is altijd mijn voorbeeld, is Den L. Ja, nou ja, dat, dat het zei zo. Maar wat, wat ik zo knap aan hem vond, is dat het, hij was echt intellectueel. Um, maar hij, hij wist ook totaal um, uh, ja, iedereen aan te spreken. En de, die brugfunctie die moet je als Partij van de Arbeid uh, hebben. Je moet, je moet van, van mensen van verschillende afkomsten, verschillende inkomens, verschillende leeftijdscategorieën, dat moet je bij elkaar brengen. Je kunt je nooit op een, op een niche-markt richten van een, een specifieke. Ja, maar u, u had natuurlijk ook Wouter Bos kunnen kiezen. Ja, maar goed, dat is, die, dat is zo dichtbij. Daar heb ik samen mee in een kabinet gezeten. En die heb ik uh, uh, gisteren nog gesproken. Dus dat vind ik oh, ook... Nou, ja, heeft ja. u even met hem overlegd? Of u het zou doen? Uh, ja, ik heb met hem gepraat. En, uh, ja, en wat zei hij? Uh, nou, weet u, ik, ik ga gewoon niet uit die gesprekken. Want ik heb de laatste dagen veel mensen gesproken. En ik ga niet uit die gesprekken klappen. Want ik, ik, ben, ik stel het heel erg op prijs als mensen met me mee willen denken. Maar dan moeten ze ook weten dat, dat wat er dan wordt besproken niet uh, naar buiten wordt. Nou, heeft u Wim Kok ook gebeld? Ja. Wim Kok ook. En Cohen? Uh, daar heb ik vanochtend een kop koffie mee gedronken. Ah, oké. Okay. Ja. En hoe ging het met hem? Uh, ja, goed. En, uh, het is, nou, en tegelijk is het natuurlijk toch, uh, laat ik gewoon voor mezelf spreken... ik vond het een hele trieste toestand. Dus, uh, ja. Meneer Plasterk, de Partij van de Arbeid moet kiezen. Zo horen wij steeds. SP Light of Meer in het Midden? Wat wordt het? We moeten helemaal niet kiezen. We staan in een lange traditie van sociaal-democratie. Dat was de discussie, zo uh, lazen we in de uitgelekte e-mail van Frans Timmermans. De vrees dat het een SP, SP Light zou worden, volgens Timmermans, uh, moeten we niet meer in het midden blijven, was zijn uh, verzoek. Wat wordt er met u? We zijn totaal... Anders dan de SP. De SP, bijvoorbeeld, wat we nu doen, een democratische verkiezing van de leiding. Nou, ik weet niet hoe die in de SP gaat, maar volgens mij lezen die ook gewoon in de krant wie hun nieuwe leider wordt. Dus vooral niet naar, naar, naar links nee. met u. Nee dat, nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik geef aan op hoofdpunten zoals democratisering, internationale opvattingen, Europa, zijn we essentieel verschillend van de SP. Het is niet anders. En, en, en daar worden soms sprookjes verkocht alsof je. He, en waar ik. Ja, groot bezwaar tegen hebben. En tegelijk zijn er onderdelen waar je soms uh, met elkaar eens kunt zijn... en waar je samen optrekt. Ja, je moet voor verkiezingen natuurlijk altijd een strategie uitstippelen. Welke kiezers willen wij bij welke partij weghalen? Welke kiezers wilt u, wilt u gaan vangen... Kijk, we hebben uh, nu in de peilingen zijn we ongeveer de helft kwijt... van de mensen die bij de laatste verkiezingen op ons gestemd hebben. Dat zijn natuurlijk mensen die in principe gewoon uh, geneigd zijn... om voor de Partij van de Arbeid te zijn. Uh, maar er is een veel grotere groep die, die niet voorstander is... van de, de politiek die Rutte en uh, Verhagen nu voeren. En voor die hele groep moeten wij een alternatief bieden. Dat alternatief hebben we ook. En dan moeten we het zelfvertrouwen uh, naar voren brengen. Dus u gaat, u gaat zich afzetten tegen VVD en CDA? Nou, af tegen. We zijn de oppositie tegen CDA en VVD. Ja, maar je kan ook zeggen, ik ga de strijd met de SP aan en nee, GroenLinks. Nee, we zijn oppositiepartij we voeren oppositie tegen deze nee, tuurlijk, regering. Nee, natuurlijk. maar ik heb het over, over verkiezingen. Wat ons betreft is de inzet bij, bij verkiezingen. Er zijn nu geen verkiezingen, maar wie weet. Uh, maar als de verkiezingen komen, uh, en, en wat mij betreft hoe eerder hoe beter... dan zal de inzet natuurlijk zijn dat er een heel ander soort kabinet moet komen. Ja, het is natuurlijk belangrijk om een jongere generatie ook aan de partij te binden. Hè. Daar wees Frans Timmermans ook nog op. Dan Oeens. heb je die jonge honden van Dam en Samsom. Dat zal misschien niet meevallen voor u. Ook al zien we u nog wel eens dansend op Ibiza. <laughs> die, die zijn hartstikke goed. En ik vind dat het heel mooi is dat we ook de komende weken... aan het hele land kunnen laten zien hoeveel goede mensen wij in onze partij hebben. Maar waarmee onderscheidt u zich van hen? Nou ja, ik kom eerlijk gezegd uh, uh, uh, eigenlijk in Den Haag net kijken. Uh, ik denk ook, dat is gewoon een indruk, gevoel dat ik heb dat ik uh, mensen... U heeft minder ervaring dan Van Dam en Samsung, bedoelt u? Ja, maar ik kom ook uit een andere wereld. Ik heb natuurlijk in een hele andere wereld uh, mijn, mijn, mijn loopbaan uh, gehad, in de wetenschap. En tegelijk heb ik wel wat aan die ervaring van, van leiding geven aan, aan clubs van intelligente, creatieve mensen. Dat deed ik in de wetenschap ook. Dus ik neem wel een ervaring mee waar je wat aan hebt. Maar ik heb misschien net een andere uh, groep mensen, een grotere groep mensen hoop ik dat ik aanspreek uh, dan, dan misschien andere. Nou ja, en waar zit hem dat dan in? in een ja. bredere ervaring of zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je, ik vind ook uh, om nou al te veel aan naar jezelf te gaan zitten kijken dat. zou zo. We moeten de komende weken. Nou, laat anderen dat nou maar doen. Mijn indruk is, laat ik daarop houden, dat ik dat ik, ik merk gewoon vaak dat mensen of het nou is in de kringen van van Christelijk Nederland of dat het is in de kringen van van jongeren of in de kringen van weet ik hele andere groepen dan de dan de mensen die je traditioneel uh, uh, met de PvdA in verband brengt dat het daar mij soms wel lukt om mensen naar ons toe te halen. Dus... Iedereen houdt van Plasterk? Nou ja, van de Partij van de Arbeid. Daar gaat het om. Goed. Meneer Plasterk, zien we u vanavond nog in een talkshow ergens? Uh, ik, uh, ja, ik denk van wel. Ja, welke? <laughs> uh, Blijf allemaal op. Uh, Paul Witteman gaan we vanavond naartoe. Goed. Meneer Plasterk, uh, wij gaan zien of er nog meer kandidaten komen. U bent in ieder geval de derde. Dank voor dit gesprek. Tot u. Goedenavond. Gemeenten gaan steeds meer hogere eisen stellen aan bedrijven die voor hen werken. Om opdrachten te krijgen, moeten bedrijven steeds meer mensen... met een uitkering of van sociale werkplaatsen aan de slag helpen. In Rotterdam beginnen vandaag 170 van dit soort arbeidskrachten in het groen. Henrik Willem-Hofs, keek mee. Ze zijn zeker met een man of twintig in oranje fluoriserende jassen. En iedere keer komt er een geel grijpertje grond brengen bij een dikke oude boom... Die grond wordt netjes met harken en schoppen verspreid. Ik ben uh, een beetje die boom aan het. Uh, ja, een beetje mooi recht maken. Ze stoort die aarde. Nou, dat maak ik dan met de hark een beetje recht. Het is leuk werk trouwens. Hè. Wat deed u hiervoor? Ik zat uh, bij Roodbedrijf. Dat is een sociale werkplaats. Dat is een sociale werkplaats, ja. ja. En nu werkt u dus in, eigenlijk voor een echte baas? Ja, ja. het is wennen hoor. Ja? Ja. Wat dan? Ja, regels zijn anders, hè? Tijden zijn anders. Niet roken in bussen en zo, en dat soort, uh, dat ben ik niet gewend. Met dat andere bedrijf had je, maar die kijken niet zo nauw. Maar toen kon, hey, to kon je ook doen wat je wou. Kijk, maar nu zit je bij een echte baas. Ja, de Boer is de echte baas. Ja, ja dat blijkt dan uh, inderdaad. Ja. Van Kruisheek en de Boer, groenprojecten. Klopt, helemaal. Ja. Hoeveel mensen heeft u hier aan de slag? Wij hebben 14 mensen gedetacheerd gekregen vanuit het rookbedrijf. sociale werkplaats, klopt. En dat heeft te maken met het bestek wat we aangenomen hebben hier. Kraling en Krooswijk zijn wij de huisaannemer geworden voor de gemeente Rotterdam. En wij doen dan alle, alle groenwerkzaamheden die dan in deze wijk voor plaatsvinden, moeten wij uitvoeren. En dat moeten we dan met behulp van mensen vanuit het roodbedrijf doen. Marco Florijn, het oude Sociale Zaken Rotterdam. Eigenlijk verplicht u dus de bedrijven om mensen uit de sociale werkplaats of de uitkering op te nemen? Klopt, we hebben 1,1 miljard opdrachten per jaar die we als gemeente er eigenlijk uitdoen. En wij zeggen eigenlijk van we willen het liefst bedrijven die ook de sociale opgaven meenemen. Dus niet alleen bijvoorbeeld stad schoonmaken of andere klussen die we hebben, maar ook meedoen aan de sociale opgaven die we hebben. Zo krijg je een veel sterkere stad. Nu zullen er heel veel bedrijven zijn die zeggen: ja, maar daar heb ik geen zin in. Dan gaan we maar ergens anders kijken. Ja, dat is een keuze van bedrijven als zij hier dat niet willen. Aan de andere kant merken wij dat heel veel bedrijven... met wie we op dit moment zaken doen, gewoon heel graag aanhaken. Ook omdat zij namelijk een personeelsprobleem krijgen in de toekomst. Dit zijn uh, hoveniers... Die kun je natuurlijk uh, uh, laaggeschoolde mensen wel inzetten. Maar als het gaat om een groot IT-project of een adviesbureau die een groot rapport moet schrijven... hoe ga je dan dit soort mensen inzetten? Nou, dan kan je bijvoorbeeld vragen uh, om uh, een training te geven. Of als het de een IT-bedrijf is, een computercursus uh, geven. Dus je kan veel creatiever kijken dan alleen maar uh, je moet per se iemand binnenhalen uh, in je bedrijf. Je mag blij zijn als je een baan hebt. Nou. Dus ik raad ze aan om gewoon lekker te gaan werken allemaal. Het is beter dan thuis te zitten. Dat is mijn uh, idee. goede tip. Ja, dat dacht nou, ik. Nou, we gaan de slag. Ja, rustig aan. Rustig aan, maar leuk werk is het wel. In het kader van Social Return in Rotterdam. Ellen van Wijk van TNO, goedenavond. Goedenavond. U doet onderzoek naar dit project zoals het officieel heet, Social Return. De, de mensen die u net hoorde die zijn best tevreden dat ze zo een kans hebben gekregen. Maar uh, zit er ook een andere kant aan? Gaat het wel eens mis? Um, nou, het gaat het wel eens mis? Wat opvallend is, uh, wat blijkt uit onderzoek van TNO... is dat monitoring van social return eigenlijk nog ontbreekt bij gemeentes. En uh, dat er eigenlijk geen zicht op is van hoe succesvol het is... of hoeveel er misgaat. Uit ons onderzoek blijkt wel dat het nog wel eens misgaat. Ja, waar gaat het dan mis? Uh, dat, dat kan overal zitten. Uh, social return vraagt om maatwerk. En het is niet iets van we nemen in het bestek op van vanaf nu nemen jullie mensen aan en dan is het geregeld. En gemeenten moeten zelf uh, ook goed zicht hebben op uh, geschikte kandidaten voor social return. Uh, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Uh, bij bedrijven ontbreekt het nog wel eens aan goede begeleiding van kandidaten. en ja, Mensen zijn toch vaak een tijd buiten het werkproces geweest. Dus dat vraagt om wat extra begeleiding om goed inzetbaar te zijn. Er zijn nogal wat dingen. Uh, ontbreekt het daar nu aan, denkt u? Uh, soms wel. Uh, kijk Bij gemeente Rotterdam zie je dat er een uitgebreid uh, beleid op zit. Uh, wat wij veel tegenkwamen in ons onderzoek is dat gemeenten dit soort uh, experimenten horen en dat dan redelijk klakkeloos overnemen... zonder goed te kijken van uh, wat zijn de consequenties voor onze gemeente en zonder goed maatwerk te leveren in hun eigen gemeente. Wat verstaat er dan onder maatwerk? Um, ja, maatwerk... Dat, uh, uh, Kijk, zo'n maatregel als Rotterdam, wat ze ook zeggen, is van... Het, wij kijken per branche, per aanbesteding wat er mogelijk is om aan social return te doen. En um, ja, dat is een heel belangrijk. om per aanbesteding te kijken van wat is er mogelijk en uh, wat kunnen we daaraan doen. En een ander belangrijk punt is dat je niet alleen kijkt naar de absolute aantallen van mensen die je inzet, maar ook kijkt naar de mogelijkheden. Hè? Want zoals... Uh, wat er nu in Rotterdam gebeurt, daarmee dreigt het MKB-bedrijf uh, uitgesloten te worden van aanbestedingen. Juist omdat ze, zij niet die grote aantallen kunnen, aan, kunnen plaatsen in hun bedrijf. En uh, ja, het maatwerk is dan belangrijk om niet alleen naar absolute aantallen te kijken... maar ook naar de, uh, de verhouding van de aantallen binnen het bedrijf. Denkt u dat mensen daar uiteindelijk toch naar gaan kijken... hoeveel mensen worden vanuit die sociale werkplaats bij een bedrijf geplaatst? Dat ze naar de aantallen gaan kijken in plaats van naar de mensen uh, die aan de slag gaan? Nou, dat... We zien dat vaak terug uh, in ons onderzoek. Uh, maar zeker nu met, met de, de, de wetwerken naar vermogen die eraan zitten te komen... Uh, hopen we dat er ook meer gekeken gaat worden naar duurzame plaatsen. En dat is ook het streven uiteindelijk van Social Return. Hè? Want ja, een aanbesteding dat is in principe maar een tijdelijke plaatsing... met als doel om naar duurzame plaatsen te gaan. En um, waar wij uh, vooral op wijzen is van ja, kijk, of, kijk ook naar... Um, mogelijkheden om meer duurzame plaatsen aan te bieden. En beloon bijvoorbeeld ook bedrijven die al van alles doen... op het gebied van social return. En reken dat ook mee in de aanbesteding. Ja, het gaat dwing... uiteindelijk niet om de, de cijfers aan het uh, eind van de streep. Nee, nee, want wat, ja, wat, we nu, wat, wat nu niet helder is... en dat wordt eigenlijk ook helemaal niet gemonitord... is of bedrijven grote getallen noemen... en die mensen misschien ook nog wel aannemen... Maar of ze dan ook een serieuze functie aanbieden, dat is maar de vraag. Hè. U gaat daar onderzoek naar doen. Social Return, wijk van TNO. Dank u wel, Goedavond. Graag gedaan. Zwart is autoriteit en kracht, dat straalt het uit, wordt gezegd. Ja, wie gaat er voetballen in een zwart shirt? Onze eigen Nederlandse elftal, zo het commentaar van Hans van Breukelen. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 100 kilometer nog, de A1. Daar gaat het nog altijd onveranderd traag richting Hengelo vanaf Apeldoorn. 8 kilometer bij Rijssen. Er is nog altijd een reparatie aan de gang. De rechter rijstrook is dicht. A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Van Utrecht naar Den Haag ook daar de nasleep van een aandrijding. Bij Nootdorp 6 kilometer. Op de N7, vanaf de Duitse grens naar Heerenveen, ligt afgevallen lading op de weg bij Groningen-West 2 kilometer. En daar is de rijstrof dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Over een minuut of tien om half zeven maakt de KNVB het nieuwe uitshirt van Oranje bekend. Al weken gaat het gerucht dat het een zwart shirt zal zijn. Er zijn foto's waarop Wesley Snijder te zien is in zo'n zwarte nu. Sokken, short en shirt met ook wel oranje details. En hij speelde zelf ook wel eens in het zwart. Hans van Breukelen, oud-oranje doelman. Goedenavond. Goedenavond, Tim. Hebt u die foto's al gezien? Nee, die foto's heb ik nog niet gezien. Maar ik persoonlijk vind ik zwart ook prachtig O Oh Ja. Waarom? Uh, nou, dat zal ik je vertellen. Ik speelde vroeger het liefst zelf in zwart. Uh, dat, uh, dat mocht op een gegeven moment niet meer. Want dan leek je te bellen op een scheidsrichter. Een hele rare kronkel vond ik dat. Want dat heeft een keeper met een scheidsrichter te maken. Maar dat was uh, de eerste stap. En daarna uh, heb je gewoon gezien bij de ontwikkeling van shirts. Ja, daar gaat men uit van uh, de mensen die het shirt eventueel willen kunnen gaan kopen. Dan blijkt zwart een verschrikkelijke populaire kleur te zijn. Dat heb ik ooit bij FC Utrecht tussen 97 en 2000 meegemaakt. Toen uh, een, ja, de, de shut toen in één keer uh, kwam met zwarte uitschuts. En die gingen als warme broodjes over de toonbank. Commercieel dus? Commercieel dus. Ja, natuurlijk is het commercieel. Merchandising is een van de grootste inkomsten uit de sport. Dus het lijkt me logisch dat men dat daarop afstemt. Ja, wat we zien op de foto's op internet... is dat het zwarte shirt een, een oranje uh, KVB-logo heeft op, het link, op de linkerborst. En rechts is een grote oranje balk te zien... waar dan vervolgens het, het, het logo van, van, van, van, de, van de sponsor weer heel goed te zien is. Um, de de, de kleur zwart. Is, speelt dat mee voor voetballers? Zijn die dan beter? Voelden zich die lekkerder met zo'n kleur? Nou, dat weet, ik, dat weet ik niet. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat het een shirt moet zijn... waar spelers zich heel prettig in voelen. Want uiteindelijk, als je lekker in je veld zit... zul je succesvoller zijn. En dat mag ik veronderstellen En daar is Nike, vind ik al jarenlang, een, een trendset erin. Dat ze altijd wel shirts, ook bijvoorbeeld bij het PSV... toch altijd een detail meegeven waarin een supporter prima in terug kan vinden. Dus dat zal nu ongetwijfeld ook het geval zijn, lijkt mij. Worden voetballers erbij betrokken, bij de keuze van een kleur bijvoorbeeld? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, althans in het verleden niet. Want ik kreeg gewoon prachtige shirts aangemeten. We kennen allemaal het prachtige schubbershut uh, van Adidas, waar we toen uh, Olympisch kampioen in uh, sorry, uh, Europees Europees kampioen. In, uh, dat was lelijk ja. zeg, dat was lelijk. Ja, en aan de andere kant, dat kregen we en dat trok je gewoon aan. Maar in die tijd zat nog niemand te mouwen. Nee. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ja, Wel op ja. voorhand, hè? Maar, maar uiteindelijk na de finale niet meer. Nee, tegenwoordig lopen ze er met trots in. <laughs> PSV op weg naar uh, Eindhoven. Speelt ze direct een returnwedstrijd in de Europa League tegen Trabzonspor. Uit was het 2-1 voor PSV. Dan zou je denken, kat in bakkie straks in Eindhoven. Dat hoort het wel te zijn, ofschoon we ook geconfronteerd worden met het feit dat PSV helaas wisselvallig speelt. Want als je eigenlijk zo dominant in Turkije speelt en daarna zo door het ijs zakt in Groningen, dan, dan schrik je. Gelukkig hebben de spelers en trainers dat blijkbaar ook gedaan, wat ik begrepen heb. Dus dan mag ik veronderstellen dat dat een eenmalige zaak geweest is. En zullen ze op zoek moeten naar waar ze zo goed in zijn, lekker voetballen en attractief voetballen. En de mensen wat bieden met uiteraard een, een overwinning in de tas. De Turken speelden niet in de zwart, hoop ik, hè? <lacht> We zullen het straks zien, ik weet het niet. Fijne wedstrijd. Dankjewel Tim, on de best. Dag. Ja, de Nederlanders die uh, spelen woensdag op Wembley tegen Engeland voor het eerst in het zwart. Dus ga kijken. Uh, vanavond, die wedstrijd psv Trapsonspoor. en die houtkamp is vanavond de commentator. Goedenavond Andy. Hallo. Net hoorden wij Hans van Breukelen, die hoopt dat de ploeg hersteld is van de nederlaag tegen Groningen. Wat is jouw indruk? ja, Het is ongelooflijk, zo goed als ze vorige week speelden uh, in Turkije en dan zo dramatisch tegen Groningen. Het is zo wisselvallig, ik, ik heb echt geen idee, maar als ik kijk naar de opstelling, weinig echte uh, grote veranderingen. Bouma in plaats van uh, uh, Hutchinson die speelt achterin. En Labiat in plaats van Lens, ik uh, verwacht gewoon, uh, met tussen uh, haakjes gewoon, dat uh, PSV... Gaat winnen hier vanavond, zal wel moeten. Maar als, die, als de Turken snel een doelpunt maken, en daar waren ze vorige week heel dichtbij in de eerste vijf minuten. Dan kon het wel eens een uh, moeilijke opgave worden. Maar normaal gesproken, precies wat Hans zegt, hoort PSV gewoon door te gaan naar de kwartfinale van de Europa League. En zondag wacht uh, in de competitie de wedstrijd tegen Feyenoord. Hou ze ja. daar denk je op enige wijze nog rekening mee? Dat denk ik niet. Ik uh, denk dat ze gewoon, kijk het zijn profvoetballers, uh, worden goed betaald. Gewoon twee keer in de week kunnen presteren. Dat moet kunnen. Uh, in de opstelling is het uh, niet te zien en ook op het veld zal het zeker niet te zien zijn. Er wordt gewoon vanavond geprobeerd zo goed mogelijk. Pas als ze 3-4-0 voorstaan, dan zul je gaan zien dat er uh, wat gas teruggenomen gaat worden. Maar men wil gewoon dolgraag naar die kwartfinale van de Europa League. En dan zien ze komend weekend wel weer wat er met Feyenoord gebeurt. En die haast dankjewel. Behalve PSV voetballen vanavond ook nog drie andere teams in de Europa League. Ajax, AZ en FC Twente. Twente won met 1-0 bij Steowa Boekarest. En versloeg afgelopen zondag in de competitie Vitesse met 1-4. In Enschede, Bas Tiggeler over FC Twente. Bas, hoeven we ons toch geen zorgen te maken? Hè? Nee, dat zou ik niet doen. Tegelijkertijd, als ze nou ergens weten dat een 1-0 zegen in een uitwedstrijd in Europa niet altijd genoeg is, dan is het hier. Want drie jaar geleden speelde Twente tegen Olympique Marseille. Ja. In dezelfde fase van het toernooi trouwens, toevallig. Toen wonnen ze in Frankrijk met 1-0. En toen won Olympique hier in Enschede met 1-0. En kwam er een verlenging en kwamen de strafschoppen en toen werd Twente uitgeschakeld. Dus zeker is Twente in ieder geval niet... Maar ja, je hebt goede papieren, dat weten ze hier in Enschede ook. En om die reden heeft McLaren opnieuw gezegd, de elf die er stonden tegen Vitesse, de elf die er ook stonden tegen Boekarest in Roemenië, die staan er vanavond weer. In de opstelling dus geen verrassing, alleen Tindali, die terug is van een enkel blessure zit weer op de bank. Maar voor de rest zijn er heel weinig wijzigingen. En weet ik wat het moet doen? Dat is geconcentreerd voetbal. Ik denk dat ze onder normale omstandigheden beter zijn dan Schelwa, dat vond ik geen hondenploeg. Je ja. hebt gekke dingen doen vanavond, dan moet het goed komen. Meneer, ja, je hebt de opstelling dus al voor je. Speelt Wout Brama? Ja, die speelt. En dat is leuk, want dat betekent dat het voor Wout Brama zijn 48ste Europese wedstrijd voor Twente wordt. En nou is dat op zich niet zo bijzonder, maar hij is dan wel recordhouder bij de club. Er gaan prominenten uit het verleden voorbij. Uh, Kik van der Val bijvoorbeeld, die op 47 staat. En ik sprak hem er toevallig vorige week in Roemenië al even over. En ik denk dat dan hun schouders op en denken: nou ja, dat zal allemaal wel. Maar Wout Brama vindt hij echt leuk. Die is echt een soort, ja, soort erentitel. Hij zegt, er komen toch een beetje in de boeken bij Twente. En dat, hij vindt dat echt de, de moeite waard. En nou, dat vind ik wel van harte. 47 Europese wedstrijden. Wout Brama, we kijken naar hem uit vanavond. Bas Tiggelen, dankjewel. Alle wedstrijden zijn live te volgen in Langs de Lijn. En dat begint vanavond al om 7 uur op deze zender Radio 1. En de tijd daartussen kunt u gaan luisteren naar avondspits van WNL. Joost, Joost Eertmans, goedenavond. Hey, goedenavond, Lucella en Tim. Uh, wij praten onder andere even over Rick Santorum, de Amerikaanse presidentskandidaat. Die heeft namelijk gezegd dat in Nederland ouderen het land zouden uitvluchten... omdat er massaal gedwongen euthanasie op ze wordt gepleegd. Hij waarschuwt zijn achterban voor dit soort toestanden in Amerika. En het is ook nog eens toevallig 20 jaar geleden dat bij ons... oud vicepresident president van de Hoge Raad Huib Drion... met zijn pleidooi kwam voor de zelfdodingspil, de pil van Drion. En dat een manier voor afgetakelde mensen om snel uit het leven te kunnen stappen. Veel commotie toen, maar ook een heleboel steun. 74% van Nederlanders vindt nog steeds dat zo'n pil er zou moeten kunnen zijn. En dan is mijn vraag, wat vindt u? Is het uw eigen keuze om dood te gaan? Of is dat niet in uw eigen hand, maar bijvoorbeeld in de handen van God? Daarover heb ik onder andere Harm, sorry, Bert Doornbos aan de lijn. Hij is bekend van de schreeuw voor leven die stichting. Hij is tegen elke vorm van euthanasie. Maar ik zeg, ja, doodgaan, dat moet uiteindelijk je eigen keuze kunnen zijn. Ik ben zeer benieuwd wat u daarvan vindt. U kunt bellen, 0800 11 21, over de keuze voor doodgaan. Ligt dat in uw eigen hand of in andere handen? Twitter kan ook, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. We zijn er dus inderdaad vanaf half zeven direct na het NOS Journaal. Graag tot zo bij Avondspits. Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen. Wacht, haal meteen even een ontje hand bij de slager. Breng dit even naar de stomerij...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 de benzineprijs is gestegen tot boven de 1,80 euro voor een liter euro 95. De prijzen voor brandstoffen breken de laatste tijd steeds records... maar de barrière van 1,80 euro werd nog niet eerder genomen. Oorzaak van de stijgende brandstofprijzen is de onrust over Syrië en Iran. RTL zet de uitzending van een nieuw medisch reality-programma door... ondanks de ophef die ontstond over het zonder toestemming filmen van patiënten... in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De VU en productiemaatschappij iWorks gaan alle patiënten opnieuw vragen of de filmopnames mogen worden gebruikt. En bij weigering worden de opnames vernietigd. PvdA Tweede Kamerlid Ronald Plasterk heeft zich kandidaat gesteld voor het partijleiderschap als opvolger van Job Cohen. Hij is de derde na de PvdA'ers Samson en Van Dam. Plasterk was in het vorige kabinet minister van Onderwijs. Nu is hij de financieel expert van de fractie. Afghaanse president Karzai wil dat de NAVO een rechtszaak begint tegen de daders van de Koranverbrandingen. Zijn woordvoerder zegt dat de NAVO heeft ingestemd met een proces, maar dat is nog niet bevestigd. President Obama heeft een excuusbrief gestuurd. Bij protesten tegen het incident zijn al 15 doden gevallen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Gerrit Himstra. Op de plaatsen is het bewolkt en vanavond en vannacht blijft dat zo. Het kan ook wat nevelig worden, vooral in de buurt van het IJsselmeer en dicht bij zee. Er kunnen ook wat mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Morgen begint de dag wat mistig en bewolkt. Morgenmiddag kan er hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. In het noorden klaart het aan het eind van de dag wat op. Het wordt morgen 10 tot 12 graden. De waait uit het westen is matig boven land en aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Het weer voor het weekend ziet er goed uit. Het blijft droog, de zon schijnt geregeld en er is niet veel wind. Het wordt ongeveer 9 graden. S'nachts wordt het een paar graden boven 0. Maandag gaat het dan wat regenen. Na maandag wordt het droog, rustig en vrij zacht. informatie ah, Verkeersinformatie. Nog een goede 60 kilometer file. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn-Hengelo... voor de afwicht reizen, de 7 kilometer. Dat is de reparatie. Is het een gat in de weg en de rechte rijstok is dicht... A10 bij Amsterdam richting de knooppunt De Nieuwe Meer. Er staat voor de afgedraai 4 kilometer na een ongeluk. En de rechter rijstrook is dicht. En ook vanaf knooppunt Complein de Watergrasmeer staat er file tussen Geuzenveld en de afredraai 7. Er ligt afgevallen lading op de N7 vanaf de Duitse grens naar Heerenveen. Het zorgt voor 2 kilometer file bij Groningen-West. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. Doodgaan moet een eigen keuze zijn. Hele goedenavond, welkom bij Avondspits van WNL, uw opinieradio op radio 1. En uw mening telt tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. Rick Santorum, de conservatieve republikeinse presidentskandidaat en uitdager van Mitt Romney, denkt dat in Nederland bij het winst of geringste euthanasie wordt gepleegd. Dat zegt hij in een campagnefilmpje enkele weken geleden. Santorum is fel tegen abortus en euthanasie en beweert dat de helft van alle euthanasiegevallen in Nederland niet vrijwillig, maar gedwongen is. De oer-conservatief voegt eraan toe dat om die reden ouderen in het buitenland naar het ziekenhuis gaan, omdat ze anders er niet levend uitkomen in Nederland. Een mooi staaltje van fact-free politics, waarbij ons mooie liberale landje weer even door het slijk wordt getrokken. Ik word zelf altijd een beetje recalcitrant... ...als christen-fundamentalisten over euthanasie beginnen... ...en met Bijbel en Jezus in de hand gaan oordelen... ...over het uitzichtloze lijden van iemand anders. Natuurlijk moet je het geforceerde afscheid goed en nauwkeurig regelen. Dat kan niet over een nacht ijs. Maar uiteindelijk is euthanasie voor velen een uitkomst gebleken. Een einde aan de aftakeling... ...en veel langzaam en eenzaam lijden met ernstige pijnen. En daarom zeg ik, doodgaan moet een eigen keuze zijn. Wel. nou? 0800 1121. Ja, nu kunt twitteren. Hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Patrick Verboven doet dat. Zegt: Ik vind het een moeilijke, maar dappere keuze. Het moet een eigen keuze kunnen zijn. Frank Rudink Holder zegt, de keuze om dood te gaan is wat mij betreft een zelf. Een pil is beter dan een spoorwegovergang, maar maakt de drempel niet te laag, waarschuwt hij. Wilfred Hoefslot zegt, waarom mag alleen onze lieve heer euthanasie op ons plegen? En John Koenraad zegt, eerdmans pil van Drion is een goed idee. Ik werk in de zorg en vaak hoor je dat men niet meer wil. Ik zou zelf mensen bijstaan die het willen. Wat vindt u ervan? Moet je daar zelf over gaan, over je eigen einde, je levenseinde? Of moet een arts dat beslissen of protocollen enzovoorts, als die tegen jouw mening ingaan, dan is dat het laatste. Word. Ik ben het daar dus niet mee eens. Ik vind dat je er zelf zeer zeker over moet kunnen gaan in een uitzichtloze situatie. 0811-21. Doodgaan moet een eigen keuze zijn. Rob Dekker was onze eerste beller. Goedenavond, Rob Dekker uit Zandam. Ja, goedenavond. Uh, ten eerste is natuurlijk die Santorum niet om maar dat hebben uh, we nog uit de aarde daar, toe. Dat wisten we al. Kijk, mensen, mensen maken al een eigen keuze. Die, bij veroordelen Die Mensen die dus uh, dood willen, die veroordelen we tot een flatgebouw of tot, tot een trein of zo. Ja. Dus uh, ik, ik vind dat je, dat je eigen keuze moet kunnen zijn. En dan maakt het eigenlijk, je leeftijd maakt dan helemaal, uh, speelt geen rol. Kijk, die mensen die uh, jonger zijn, dus niet een uitzichtloos lijden hebben volgens de, de normen, volgens de wet dan. Die, die maken ook een eind aan hun leven. En die doen dat op de meest uh, afschuwelijke manier altijd. Ja, ja maar het maakt niet, uh, de drempel niet te laag als je een zelfdodingspil zou hebben, denkt u? Ja, ja, maar Joost, uh, wat is de drempel te laag? Mensen uh, die stappen nu voor een trein, dat is ook een, ook een laag drempel. En mensen uh, springen van een flatgebouw dat is ook een uh, laag drempel. Dat, dat zijn de jongeren, de jongeren vandaag, als je de ouderen bekijkt, die in een bed wegkwijnen, die hebben natuurlijk niet zoveel mogelijkheden. Nee, nou, dat is dan, dat is dan ook, ook erg. Ik ben zelf 65. Ik hoop uh, dat ik uh, tegen die tijd dat ik dat zou willen, een eind... Uh, als, als, als, als ik dat ja. echt zou willen, ja. dat ik het op een fatsoenlijke manier in mijn bed... op een fatsoenlijke wijze uh, kan doen. Ja. En, dat, en ik, ik heb het altijd erg gevonden dat mensen dat wij die mensen veroordelen... Uh, jongeren dan ook, hè? Tot, tot, tot, tot een trein ja. of een ongeluk. Rob of, Dekker, of dan ook. het is een duidelijk verhaal. Dank je zeer voor het bellen. Uh, Erik de Veitager, goedenavond. Hi, goedenavond hier met, met Erik inderdaad. Ja. Ja, ik was wel eens met je stelling. Um, ik heb het inderdaad ook zo gedeponeerd. Uh, niemand kiest er in feite voor om op deze wereld geboren te worden. Dat is een, een geschenk, een vloek, uh, noem het zoals je het noemen wil. Voor de meeste mensen is het wel uh, prettig om te leven. Maar als je de keuze zou kunnen krijgen om daar zelf een einde aan te maken, ik vind het wel een waardevol iets. Met tussen inderdaad, wat jij net aangaf. Uh, ja. Waar leg je de drempel? Ik bedoel, er zijn natuurlijk jonge mensen genoeg die, die, die in, in hun puberteit of zo... of in het begin van de adolescentie bepaalde problemen tegenkomen... En uh, door een soort van depressie toch besluiten of deze ja, te moeten besluiten om een eind van hun leven te gaan maken. Maar goed, die hou je toch niet. En als je dan kunt kiezen, ja. wat zeg je? Nou, die zal je niet tegenhouden denk ik, maar je maakt je zin af. Die, die, die, die... Ja, uiteraard. Park... Maar kijk, als je dan uh, zeg maar uh, met een beetje, ja, ik, ik, ik, ik, ik chargeer nou een beetje, uh, met een beetje huilie huilie een, een pilletje kan krijgen om die niet makkelijk uit te stappen. Mm -hmm. Ik denk wel dat je die drempel dan wel te de degen verlaagt. Ja. Dus dan moet je wel, wel in de gaten houden dat je dat niet al te makkelijk maakt om een einde aan je leven te maken. Precies. Want heel vaak is het een, een voorbijgaand uh, dipje, om het maar eventjes te bagatelliseren en komt daarna toch wel weer een hoop... Uh, Goede op je af. Dankjewel Erik de Vrijter uit Tiel. U kunt ook bellen 0811 21 als u erg in God gelooft. En dat, dat, dat is op zich heel, helemaal prima. Maar u zegt dan is het toch in de handen van God om te zeggen... dat wij niet zomaar een einde aan ons leven kunnen, kunnen maken. Dan moet u zeker ook bellen, want dat geluid uh, wil ik ook in de uitzending uh, trekken. Dat doet zometeen ook Bert Doornbos. Hij is van de stichting Schril voor Leven. Maar eerst praat ik even met D Boudewijn Chabot. Uh, goedenavond meneer Chabot. Goedenavond, meneer Ja, U bent psychiater, onderzoeker en schrijver van het boek... Uitweg een waardig levenseinde in eigen hand. En u maakt ook zelfs een handboek voor zelfdoding, hè? Um, yes. Nou worden er jaarlijks, begrijp ik, 9000 verzoeken ingediend tot euthanasie. Dus tot het einde zelfdoding. En 6000 worden afgewezen. Dus dan zo'n beetje 3000 worden toegestaan om euthanasie te plegen. Dan kun je wel zeggen, dus wel er een heleboel mensen hebben een serieuze stervenswens... en die mogen niet doodgaan. Is dat ernstig? Nou, niet uh, ernstig, omdat mensen dankzij mijn handboek een eigen weg hebben, uh, informatie krijgen hoe ze op een humane wijze zelf in overleg met hun naasten uit het leven kunnen stappen. Dus zijn er niet... Ik ben ervaring... ja. Mijn ervaring is dat heel veel ouderen... want daar gaan we het nu toch wat mij betreft even over hebben... Ja. bang zijn dat ze of hè, verder afhankelijk worden uit hun huis zullen moeten... nog meer kwaliteit van leven moeten inleveren. Ja. En eh, zij hebben dan misschien vaak niet toegang tot internet... maar ze hebben nog wel eh, familie of vrienden die dat wel hebben. En als je even waardig levenseinde googelt... dan kom je bij Uitweg. En daarin leer je aan de hand van voorbeelden... En dat kun je ook voorlezen aan iemand die in bed ligt, hoe die hierover kan praten met de naaste natuurlijk op de eerste plaats, met de arts en de verzorging. En de tweede is concrete stappen te zetten ter voorbereiding. Want ja. mensen willen geen doodsexamen meer bij een arts leggen. Nee. Maar is het zo dat die 6000 mensen die zijn afgewezen zeg maar in, in, in een jaar tijd, dat die uw handboek te, hebben geraadpleegd, dat die alsnog uit het leven verdwijnen? Dat, dat handboek van ons is, is nogal onbekend en artsen verwijzen daar maar zelden naar. Toevallig heb ik nu net een voorbeeld uh, binnengekregen van een vrouw van 84, na een beroerte, werd gevoed door een zonde, wilde niet meer, had nog een partner, had kinderen die heel zorgzaam waren, helemaal geen zielig verhaal van uh, eenzaam uh, enzovoort, maar uh, zij wilde met die beroerte niet verder wilde ook niet een dokter met een spuit aan haar bed. Ze had een soort zelfstandigheid waarvan mm. ze zei... nee, dat moet ik ook niet. En toen kwam het gesprek op. een van de mogelijkheden die ik in Uitweg bespreek, ja. stoppen met eten en drinken. En in gesprek met die artsen... dat is best een moeilijk, moeizaam gesprek geweest... om met die oude man van haar en die kinderen op één lijn te komen... Werd toch duidelijk... er is voor haar geen betere toekomst weggelegd. Ze nee. blijft in het verpleeghuis, nooit meer terug naar huis... En met hulp van hè, begeleiding van die arts, verzachtende zorg en van de kinderen. is ze toen in de loop van elf dagen. heeft een, ja, volgens de dochter die mij geïnformeerd heeft, een prachtig ja. afscheid, heeft afscheid genomen. Maar is ze afscheid genomen? Is het kritisch die zegt, het is te makkelijk? Die, dat boek van u, dat, dat lijkt, de drempel is te laag. Hè? Dat oh, hoor nou, nee, Wat vindt u ervan? Helemaal niet. Het is, kijk, ik ben bij beschrijven, naast deze methode, die natuurlijk helemaal niet makkelijk is om te stoppen met eten en drinken. daar moet je echt ook even wilskracht voor hebben. Zij deed het op haar manier. Ik ga dat op de site zetten dit weekend. Kan iedereen het nalezen. Maar de andere methode, medicijnen. Ook daar ja. ligt een drempel in gebouwd. Want uh, niet, uh, de meeste internetapotheken leveren niet wat je nodig hebt... wat wij in het boek beschrijven. Ja. Dus daar moet je moeite voor doen. En in het boek staat hoe je er dan aan kan hoe komen. Hoe aan kan komen. En dat is voor jong en oud of voor de goede orde? Want Drion bedoelde met name inderdaad de ouderen die uit het leven zouden willen stappen. Maar dat boek van u is voor jong en oud in feite... Het boek ligt in de boekhandel. Uh, dus dat kan iedereen lezen. Maar ik ga ervan uit dat jongeren met een impulsieve doodswens... makkelijker een touw kopen om de hoek nope. of in de schuur pakken... en het daarmee doen. Uh, terwijl uh, de methode met medicijnen duurt toch echt een ja. aantal weken... Uh, om de spullen in huis te hebben. En de meeste jongeren vinden dan toch weer een andere blik op het leven. Laatste vraag even, meneer Bot, Is het nu zo dat die wet, de euthanasiewet volgens u te onduidelijk is aan criteria... dat, dat, dat, dat mensen daar geen, niet, niet doorheen komen? Of zijn het de artsen die huiverig zijn om euthanasie te plegen... voor misschien de gevolgen die ze treft? Geen van beide, denk ik. Uh, ik vind dat uh, artsen kunnen inderdaad meer ruimte gebruiken die de wet geeft. De wet is niet zo, zo strikt. Artsen kunnen meer ruimte geven. Maar artsen kunnen niet alle doodswensen in deze maatschappij uh, maar even gaan helpen. Mensen zullen wat dat betreft zelf de handen uit de mouwen moeten steken... in gesprek met naasten. Ik wilde ook nog even die derde methode helium noemen. Uh, sinds kort weten we dat je met heliumgas thuis kunt sterven. Een 85 jarige vrouw, heb ik beschreven op de site, hoe die dat in overleg met haar drie kinderen deed. En ook weer, niks zielige toestand, maar ik ben op, mag ik nu gaan? Ja, dat gevoel. En ja, opge op dan wilde zij liefst deze snelle en pijnloze dood waarbij die drie kinderen om haar heen konden zich aan haar hand vasthouden. Blijft u als u kunt aan de lijn, want er komen veel vragen binnen. U kunt dus ook meedoen aan deze discussie. Doodgaan moet een eigen keuze zijn over euthanasie van 0811 21. Het is twintig jaar geleden dat de pil van Drion werd voorgesteld door Huip Drion en het aan de aanleiding is ook de oerconservatief conservatief -Torm, die beweert dat de helft van onze ouderen uh, zo'n beetje euthanasie plegen gedwongen, zegt hij erbij. Uh, nou, we gaan eens kijken. Veel getwitter. Uh, Eerdmans Zelfdoding maak, maak je altijd zelf uit, toch nadat je de nodige hulp hebt uh, ge, gesprokkeld. Dennis of Martijn Jong zegt: één ding scheelt van zijn eigen dood, heeft niemand spijt. Uh, Dennis Smit zegt: Eens dieren worden uit hun lijden gehaald, mensen moeten er ook zelf voor kunnen kiezen. En Henno Svarissen zegt: Je hebt uiteindelijk niet gekozen om in het leven te komen, mag je dan tenminste wel zelf kiezen om uit dat leven te stappen. En Edward uh, die zegt: Wanneer leven ondraaglijk is, mag men zelf beslissen om uit een ziekte plegen. In ons hele leven nemen we ook zelf beslissingen. Veel medestanders dus voor, voor de stelling, maar ik heb een felle tegenstander op lijn 2, mevrouw Blond. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ja. Uh, zowel mijn levensbegin als mijn levenseind ligt in Gods hand. En daar ligt het zo veilig. Daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Daarbij komt nog. Als we gezond zijn, dan kunnen we makkelijk praten. Over een levenseinde. Ja. Maar ik heb dertig jaar in de zorg gezeten bij bejaarden. Mensen die dat ook zeiden. Aan het eind mogen ze mij wel een spuitje geven. Maar toen het einde kwam... Toen wilden ze niet. Ik bedoel, het kan een, een, zo vaak een opwelling zijn. Ik, uh, ik heb dat uh, verschillende keren meegemaakt. Ja. Zelfs iemand met de vuist omhoog. Ik wil niet, ik wil niet. Maar er zitten ook bosjes ik... met mensen, en dat beschreef ook Drion destijds, in, in bejaardenhuizen weg te knijnen, kwijnen. Als je ze zou vragen, had u dit niet eerder, eerder uit willen stappen, dan zouden ze ja zeggen. Dat, dat is natuurlijk het omgekeerde verhaal. Dat zou kunnen, maar ik heb het niet meegemaakt in die dertig jaar. U niet. Maar u zegt over uw eigen einde, zegt u dat kosten, wat kost. Dat heeft u wilt u niet beëindigen. Of ziet u daar nog. Ik een... wil het niet zelf beëindigen. Nee. Kijk meneer, er zijn natuurlijk grenzen aan de medische macht. Dat geef ik direct toe. Iemand uh, iedere keer, dat gebeurt ook wel, spuitjes geven om nog weer het leven op te wekken. We moeten natuurlijk ook op zijn tijd een stap terug. Ja. Kunnen doen. Ja, oké, okay, mevrouw ik... Blom. Be sorry dat ik u. Maar bedankt, mevrouw Blom, voor, voor uw uh, bijdrage. Bij Avondspits, Jos Alers uit Kapelle aan de IJssel. Goedenavond. Goedenavond, Joost Eerdmans. Ik kan me volledig vinden in jouw stelling. En sterker nog, nadat mijn eigen moeder. 18 jaar geleden bewust gekozen heeft. na een leven vol met kanker. een eind aan haar leven te maken, heeft vanavond. om vijf uur mijn stiefmoeder gelukkig met behulp van haar huisarts... een eind aan haar leven kunnen maken... dat zij drie maanden geleden... vol met kanker in haar lichaam zat. Kijk aan. dat, dat gecondoleerd. En, Dank en ja b, b, Bijzonder dat je belt... en dat dat zo vandaag is gebeurd. Is, is, is dat met de, de, de, volgens de euthanasierichtlijnen gebeurd? Of Absoluut. En, ja? en, en is een, duidelijk... een eigen huisarts en een tweede arts... die allebei... geconstateerd hebben dat... Er geen, dat er geen genezing absoluut meer mogelijk was. Dus vanavond eh, om, om, om vijf uur heeft zij eh, met behulp van haar eigen huisarts die keuze kunnen maken. Gelukkig zelf. En die heeft ze ja. zelf zeer bewust kunnen maken, omdat haar geest nog zeer goed was. Alleen het lichaam wilde niet meer. En als je dan op dat moment de energie uit je lichaam voelt wegdrijven, en je kan dan niks meer. En je kan nog wel besluiten om een eind aan je leven te maken, met veel respect hebben wij dat de afgelopen weken kunnen ervaren... Ja. hoe die keuze tot stand is gekomen. Zeer respectvol zeggen hoe dat gegaan dat is. Een vreselijke, vreselijke zaak. Natuurlijk een gebeurtenis... maar, maar respect voor, voor die manier waar het is, waar het, waar, waarop het is gebeurd. Uh, mag ik je sterkte wensen, Jos? En, uh, en bedankt, bedankt voor het bellen. 0800 21, doodgaan is en moet een eigen keuze zijn. U kunt bellen 0800 1121 of twitteren via hashtag WNL. Mevrouw Pepping, goedenavond. Ja. Goedenavond, ik wilde even reageren. Ja. Uh, ik ben uh, hetzelfde idee als wat die mevrouw zei over het leven, dat het leven is van God gegeven. Hè? Nou heb ik het eventjes, zal ik het even vertellen, euthanasie, dat betekent een mooie dood. Maar dit geldt echt alleen voor de kinderen, van God, niet voor ongelovigen. Voor ongelovigen is de dood een indring, een grofvolle verstoring, van Gods schepping. Iets schandelijks, vernederends gewoon, zeg maar. Ja. Kijk, het is tijd. en als je dan de mensen zeg maar gewoon zo op deze manier zeg maar, het leven uit laat gaan, dat is echt van de Satan, zeg maar. Nee, maar dat het is gewoon leven na de, de dood, mevrouw Mevrouw, mevrouw ik het leven na de dood, dan begint het pas, toch, voor u als gelovigen? Ja, wij ver ons wel, maar niet voor degene oh. die uh, zeg maar de zers ontlevert. Ik dacht dat het ik dacht op. dat Jezus daarvoor gestorven was. Voor onze zonde. Voor de gelovigen is inderdaad uh, Jezus gestorven. Maar kijk, weet je wat, het is genadertijd. En mensen die, zeg maar, uh, je ziet het ook in de Bijbel, zeg maar, op het laatst... dat er nog mensen tot bekering kunnen komen. Deze mensen hm. die zichzelf hm. in gaan grijpen, het is echt niet goed. Het Me is echt een cultuur van de dood Mevrouw geworden. Mevrouw Pepping, het is een heldere boodschap die overigens door... met de Dorenbos zal worden, die overigens al aan de lijn hangt, uh, wordt, wordt gedeeld. Ik ga nog heel eventjes kijken. Meneer Ron Hillenaar uit Haarlem, goedenavond. Ja, goedenavond, jouw ik weet dat je gebaard bent bij een tegengeluid, maar ik ben het uh, volledig met je eens. Um, over wat al, allemaal gezegd is, daar wil ik niet te veel op ingaan, maar hmm. wel op die laatste mevrouw. Want die geeft volgens mij heel helder aan dat als je in God gelooft en er vrede mee kan hebben, dat je in een vrede dood gaat sterven en daar toch uiteindelijk je geluk in kan vinden... dan moet je ook gewoon accepteren dat er mensen zijn die dat niet doen. Precies. En laat die mensen dan verdienen wat ze verdienen volgens hun geloof... en dan kun je ons ook met respect behandelen. Precies. Ron, niet anders dan heel erg met je eens. En bedankt, bedankt voor je bijdrage 0811 21 Doodgaan moet een eigen keuze zijn. Dilemma zegt zeker niet laten beslissen door een ander. Als ik van ouderdom om de sodomiter om sodomiter is het klaar... maar niet door een een of andere arts. Kasper Telhorst zegt het feit dat euthanasie kan in Nederland... is nu precies iets om als Nederlander ook trots op te zijn... Maar Life. Het leven stopt niet hier op aarde en is daarom nooit uitzichtloos. Ook hoeft het niet pijnlijk of eenzaam te zijn. En Lommie, natuurlijk moet die pil er komen. En de mensen die vinden dat God erover beslist, moeten gewoon niet zo'n pil kopen. Ja, zo helder is het ook nog eens een keer. Bert Dorenbos uh, van de stichting Schreeuw voor Leven. Goedenavond. Hallo. Meneer Dorenbos, uh, veel mensen zijn het er wel mee eens om een eigen keuze te verbinden aan het doodgaan. U bent tegen elke vorm van euthanasie, begrijp ik, hè? Nou ja, de, de, de, de, de, de stelling de zegt het al. Ja. Nee, uh, je, je kunt niet uh, zelf kiezen om dood te gaan want je gaat dood. Dus als je jezelf, de, uh, jezelf nee. dood laat maken. Ja, dan laat je jezelf doodmaken. Ja. Dat, uh, dat slaat de stelling van de duivel op. U, bedoelt, u weet wat we bedoelen. We bedoelen het versnelt een einde maken aan je eigen leven. Als het uitzichtloos is, dan is dat toch een ja. hele prettige uitkomst voor mensen die ondraaglijk lijden. Nou, als het, als het uitzichtloos is en je, en je lijdt. en we zullen allemaal lijden meemaken in ons leven. Dan uh, is niet uh, de oplossing om je dan maar dood te laten maken door de indodraad. Wie bepaalt dat? U? Maar, uh, nee, dat bepaal ik niet. Het uh, is juist nodig dat de mensen in je omgeving. dat je die mensen uh, helpt om door die moeilijke periode heen te komen. En maar als op... mensen zelf zeggen: ik wil niet meer. Wie, is er dan, wie, nee. wie heeft dan het recht om te zeggen dat zo iemand moet blijven lijden? Nee, nee, nee, dat draait erom. Nee, we kunnen begin niet zelf beslissen over het einde van ons leven. Dat kan plotseling komen, kan langzaam komen. En dan moeten we met elkaar nog zijn dat we de leidenden in de samenleving kunnen helpen. En dan helpt het niet om een euthanasiepil voor te gaan schrijven. Voor die mensen wel. Voor die mensen is het een uitkomst, meneer Dorenbos. Voor die mensen is het een uitkomst. Ze willen niet meer leven. Het is een uitkomst, want als wij de mensen van 70 jaar en ouder... wat de vereniging vanuit de zie wil een, een, een, een, een pil van de jong gaan geven... Dan, ...dan gaan wij het leven, nemen we in eigen hand... ...maar het wordt ook nog gevaarlijk. Want de ene keer wil u het wel, de andere keer wil u het niet... We moeten de objectiviteit ja. waarden om uh, mensen die lijden te helpen. Kijkt u ondertussen uit dat u zelf niet onder de brommer komt, maar, maar meneer Dorenbos, God heeft ons er ook verstand gegeven. Meneer Dorenbos? Dit ziet, ziet ernaar uit dat u eventjes, we gaan even met een beller spreken, want dit, u bent even afgeleid. Pan, Pan, Poensal, Inje, goedenavond. Oh, dat lukt niet. Wilbert El, Elzinga uit Harderwijk, goedenavond. Goedenavond, Joost. Um, ik ben het helemaal met je eens. Um, ik vind ook, kijk wat die vorige man zei, uh, ja, je gebruikt hem zelf of je gebruikt het niet. Ja, gebruik je hem, kun je het niet nog een keer doen. Dat is Heel simpel. Alleen, uh, mijn, wat ik vind is dat uh, een hoop mensen die een uh, eind aan hun leven willen maken en dus geen euthanasie uh, mogen plegen of, of dat ze dan in God geloven, dat, dat maakt dan niet uit. Maar vaak doen ze het of voor een vrachtwagen te stappen, zoals bij uh, collega's van mij, of voor, het, uh, voor de trein. Ik bedoel, je hebt en altijd andere mensen erbij ja, maar... uh, betrokken. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, je, precies... De machinist is de, de laatste die je aankijkt en ja, die man die, die, die vergeet dat ook nooit meer. Maar en, het overleggen met... Ja. Hem... Ik hoor ook een hoop getimmer bij u op de achtergrond, maar een hoop, een hoop ja, mensen... Ja, nee, dat, dat is knippelig. <laughs> Oké, okay, maar een hoop mensen bij, die er ook omheen staan als het besluit genomen wordt, dat, zal u, dat bepleit u wel? Ja, als je dat gewoon in goed overleg doet en het is jouw keuze en uh, de, de opmerking van ja, we moeten niet zelf ons leven uh, invullen, maar dat doen we toch? Ik bedoel, ik heb gekozen om dit werk te doen. Uh, jij bent radiomaker. Ik bedoel, dat kies je ook zelf. Dus... Dat, dat vind ik allemaal ja, best wel onzin als je zegt dat je dat niet mag doen, want okay. dat doen we ons hele leven al. Wilbert Elsinga, bedankt. En terug is meneer Doornbos, want die was even weg. Uh, bent u er nog meneer Doornbos? Ja. Ja, u bent er weer. Uh, ik zei, God heeft ons er ook verstand gegeven om, om, om te kunnen nadenken? Ja, God heeft ons zoveel verstand gegeven dat hij ons het leven gegeven heeft en dat hij ons ook het leven neemt. En dat nemen we niet in eigen hand. En als ik dan de NRC lees en ik lees de Volkskrant over het dramatische verhaal dat men nu ook al uh, mensen die uh, wat dementeren uh, ook uit en zier op pleegt. en dat er geluiden zijn om ook psychiatrische patiënten uit en zier op te plegen. dan zeg ik van, dan blijft van het oorspronkelijke idee van ieder moet het zelf beslissen. blijft niets over. Bovendien, als men het zelf beslist, dan moet de dokter een rapport schrijven. Maar niemand weet of de patiënt het nu heeft gewild, ja of nee, want hij is overleden. Dus het is, het is een, een keuze die we gemaakt hebben in een wet die levensgevaarlijk is. Maar bij leven en welzijn kunnen mensen zich verstandelijk uitdrukken... en zeggen tegen hun familie, ik wil hier uitstappen. Dat wordt getoetst door artsen, dat wordt getoetst door derden, ouders, familie, artsen. Dat is toch ongelooflijk als je dan zegt met, met een botverstand, bot, bot het, het kan niet. Nee, dat is geen botverstand, het is... Het is dus met je volle verstand ga je zeggen van. Het lijden behoort tot het leven. En als het lijden komt, dan moet je niet uh, willen dat je gedood gemaakt wordt. Maar dan moet je, dan moet je met elkaar de, degene die leidt... helpen om hm. aan zijn einde te komen. Nou, meneer donbos, ik hoop dat u nooit in zo'n situatie terecht zou komen. Want ik, ik vrees de dag dat u dan uh, zal schreeuwen om de pil als het u overkomt. Maar ik waardeer dat, dat u meedeed. Vind, dat vind ik een schandelijke opmerking. Waarom? Want uh, je moet me natuurlijk wel serieus nemen. Want oh. die pil. De pil de van Brion is een ramp voor de Nederlandse samenleving. Ja, dat heeft u wel duidelijk gemaakt. De ...euthanasie, die moet het ook helemaal niet willen. En gelukkig is het nog zo dat in de samenleving de meeste mensen en ook de regering zegt... Die kant moeten we niet op. Nou, een fijne van 70 van de mensen wil het wel. Dank u zeer meneer Bert Doornbos, van de Schreeuw voor Leven. Familie Veen Twitter, Eerdmans wat een gebrek aan kennis van de, psych, van de psychiater. Die meneer ga in gesprek met een professor in plaats van zijn boek te lezen. Lommy zegt duidelijk moet die pil er komen. Die hebben we al gehad. Etienne zegt Eerdmans de pil hoop traumatisch leed. Wegnemen bij de NS. Bij de NS personeel 200 zelfdodingen bedoelt hij per jaar op het spoor. Dat hoeft dus niet. Uh, nog even kijken, wordt veel gebeld. Uh, Ralf Margarant uit Ettenleur. Maar. Maar dat gaat dan, ja. Zegt u maar. Ja, ik, ik, ben het, ik ben het dus helemaal eens met de stelling. Als je een volwassene met je, bij je volle verstand en je, je hebt geen reden meer... want je ziet echt geen uitweg meer en dan moet er inderdaad een mogelijkheid zijn... dat je dat zelf beslist. Daar moet niet iemand zijn die daar, daar vindt dat hij het recht heeft... namens een hogere instantie om, om, om, om, om jou daarin mee te slepen. Want hè, dat, dat is het hele probleem. De mensen die geloven, dat is, het is, ik zie dat toch als een zeer persoonlijke zaak... Je, je, je mag dat nooit iemand mee, meenemen. Als, als die man dat niet wil, nou dan doe je het niet. Maar ik vind dat ik het recht heb om het wel te doen. En ik, maar ik vind ook dat ik het recht heb, of tenminste dat een dokter het recht heeft om daar niet aan mee te werken. Dat nee. moet je natuurlijk aan de andere kant ook bekijken. Zo zit het. Dan, dan ja. Dankjewel Rolf Margerond uit Etteleur. Zeer bedankt voor het bijdrage aan Avondspits waar we spraken over het doodgaan, een eigen keuze laten zijn. En dat is toch een, iets wat mensen steeds meer en nog steeds bezig houdt. Zeer bedankt voor het bellen naar 0811 21. Morgen zijn we er weer met een nieuwe avondspits. Een nieuwe stelling in uh, dit opinieprogramma. Jan de Jong twittert nog bij een drion. vraag om genade. Wie dat niet honoreert, geloof niet. Op Twitter gaat het verder. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Dit was avondspits. Tot morgen. Het is jammer dat Job Cohen de politiek verlaat. Ik vind dat niet, hij kon het niet. Hij is gewoon te soft. Het doel van de partij kan hij niet duidelijk maken. Maar hij is wel de man van de nuancering. Het vertrek van Cohen uit de politiek vind ik een zeven. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Iedereen mag natuurlijk zeggen wat hij of zij ervan vindt. Maar je loopt niet weg. En uw mening die telt. Nou zegt de Partij van de Arbeid een koekje van de eigen ding.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 Dit is Radio 1.